Start. Mark Hocken met het NOS-journaal. Nederlanders moeten een dubbele nationaliteit kunnen hebben. Om dat mogelijk te maken dienen D66 en PVDA vandaag een initiatiefwetsvoorstel in. Nederlanders in het buitenland kunnen nu hun Nederlandse nationaliteit verliezen... als ze een nieuwe nationaliteit aannemen... zonder dat ze daarvan op de hoogte worden gesteld. Andersom kunnen sommige Nederlanders geen afstand doen van hun oorspronkelijke nationaliteit. Er zijn 1,3 miljoen Nederlanders met een dubbele nationaliteit... In Duitsland is een jongen van twaalf opgepakt die tot twee keer toe een bomaanslag wilde plegen op een kerstmarkt in Ludwigshaven, meldt het tijdschrift Focus. Volgens het blad, dat zich baseert op bronnen bij justitie, is het een religieus geradicaliseerd kind van Iraakse ouders. De jongen is in Duitsland geboren, hij handelde mogelijk in opdracht van IS. Op 26 november mislukte de eerste poging om een bom te laten ontploffen, omdat het ontstekingsmechanisme niet werkte. Op 5 december liet de 12-jarige jongen een rugtas met een bom achter bij het stadhuis van Ludwigshaven. De tas werd ontdekt door een passant. De politie liet de bom daarna tot ontploffing brengen. In hun volgend kabinet moet een extra minister komen voor het verkeer. Dat vindt een coalitie waarin onder meer de NS, stadsvervoerders, de ANWB en transportorganisaties zich hebben verenigd. Ze willen dat een nieuwe minister van Mobiliteit de verbinding in en tussen steden gaat verbeteren en de verdere groei van files gaat voorkomen. Daarvoor zou een miljard euro moeten worden vrijgemaakt. Het ambacht van schaapherder is vanaf nu officieel onderdeel van de Nederlandse cultuur. De herders met hun traditionele landschaprassen zijn toegevoegd aan de lijst van immaterieel cultureel erfgoed. De herders trekken in het groeiseizoen met hun kuddes over heides en grasvelden. Daarmee dragen ze volgens het kenniscentrum Immaterieel Erfgoed bij aan het onderhoud van de biodiversiteit. Het weer vanochtend trekt de mist langzaam weg. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het ongeveer 7 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat bij knooppunt Burgerveen... 5 kilometer file, de vertraging is daar 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 De watertoren vanmorgen nog een beetje in de mist toen ik aankwam. Maar uh, hier in de studio warmte, uh, lichtjes, uh, gezelligheid. En natuurlijk twee presentatoren. Ron Pirebon-Voor en Henny Rukert. Morgen Henny. Morgen uh, Ron. <laughs> Het wordt een heel druk programma vandaag. Want uh, ja, er is van alles en nog wat aan de hand. Studio zit vol. Ja, want we gaan praten over de sport in Zandvoort. Ja. En daar hebben we natuurlijk Joop van Nest van de Zandvoortse krant voor uitgenodigd. En die heeft hier allerlei mensen benaderd en bekeken en ge uh, gesproken. En hij heeft meegebracht Jaap van der Meij, basketballer. En basketbal is natuurlijk ook de sport van Joop van Nes. Maar hij voetbalt ook bij de, bij de SV Zandvoort. Goed, daar gaan we het over hebben. We gaan het natuurlijk hebben over de vergadering van HFC gisteren. En het feit dat HFC op dit moment weer voorpergende nieuws is op alle sociale media omdat de puntenaftrek door de KNVB gisteren aangegeven. 20 uh, clubs uit de tweede en derde divisie riskeren per 13 januari puntenaftrek. Ja. Zodat er te weinig spelers onder contract staan. Het Haarlemse Koninklijke HFC is er daar één van. Ja. Nou, Jos de Jong die is ook in de studio. Die was gisteravond op die vergadering, die heel lang duurde. maar wel van hoog niveau was. En die gaat daarover vertellen. Maar we hebben natuurlijk ook muziek. Ja, zeker. Laten we daarmee en beginnen. En daar hebben we Charles voor. Charles, onze technicus. En wat heb je als eerste uitgekozen, Charles? Een Nederlandse groep luistert naar de naam Masada. Prachtige nummer Arumbai Ar Lekker oud. Snel over naar uh, presentatoren Henny Rukerts en Ron Peermoon voor. Ja, zeker. Ik zit hier naast Jos de Jong. En Jos de Jong die is uh, gisteravond bij de vergadering geweest... Uh, uh, over de toekomst van de koninklijke HFC. Uh, Jos, uh, wat is er allemaal voorbij gekomen? Want het ging met name over die licenties, hè? de licenties. De KNVB heeft... Ja. De, uh, uh, op 13 januari een nieuw uh, uh, pijlmoment ja, waarop uh, de clubs aan, moeten vo uh, ja. aan hun voorwaarden vo moeten voldoen. Ja. Nou, de voldeed HFC al aan 40 van de 43 ja. voorwaarden. HFC. Maar de belangrijkste, de contractspelers, dat was nog niet zo. Wat is daarover gezegd? Nou, het was allereerst een bijzondere drukke vergadering. Ik denk dat uh, nou, nog net niet alle leden waren aanwezig, maar de zaal was compleet afgeladen. Uh, gert die leidde een perfecte vergadering, vond ik zelf. Dat doet hij altijd. Uh, Gert-Jan Pruin, de voorzitter. Uh, Gert-Jan Het was natuurlijk geen eenvoudige avond voor hem. Ik vond het eigenlijk ook wel leuk dat hij begon te zeggen... met zijn, uh, met zijn intro van... laten we het nou hebben over wij HFC en niet wij en zij. Waardoor hij dus duidelijk geen twee partijen wilde creëren in de zaal. Misschien werd dat wel verwacht. omdat er, Ik heb ook gehoord dat de oudere garde eigenlijk meer zou willen dat men... Zou uh, uh, niet in de topklasse. of in de, uh, niet in topvoetbal zou spelen. vanwege allerlei financiële consequenties. Nou ja, goed, er werd, uh, dat was uiteindelijk niet zo. Er werd uitgebreid gesproken over de, over de inkomsten, de kostenbatenanalyse. Wat voor consequenties dat heeft op het topvoetbal. Wat voor consequenties dat heeft op het teruggaan naar de topklasse. of de derde, de derde divisie. Um, um, je kunt natuurlijk niet van een aantal voetballers verwachten... dat ze de rest van het jaar alle uh, ballen in eigen doel gaan trappen... om ervoor te zorgen dat ze maar gaan, uh, gaan degraderen. Nee, je kunt het, ook uh, niet alle eisen van de KNVB... om te voldoen aan die 43, 43 licentiewaarden overboord uh, gooien... Uh, door de, geen contractspelers uh, aan te nemen, waardoor je op die manier steeds drie punten in mindering uh, gebracht krijgt en, en, en uiteindelijk gaat degraderen. Of, maar goed, je krijgt wat, dan ook, wat ook kan je als is dat je besluit om het niet te doen ja. en dan neemt de KNVB je licentie af. Ja. Dan kan je weer opnieuw beginnen, maar ja. dan moet je naar de vierde of de vijfde klasse. Ja, en dat is nog niet zeker. Iedereen <coughs> dacht gisteren van nou oké, okay, dan word je één divisie teruggezet. En dan kun je weer met z'n nee, allen nee. knokken nee, nee. om het volgend jaar weer te halen. Maar je kunt echt in de vierde of de nou. vijfde klasse terechtkomen. Dus helemaal einde oefeningen van voor- of aan Ja, Wat ook ideaal geweest zou zijn, bijvoorbeeld we gaan in de hoofdklasse spelen. Ja. ja? Maar dat mag ook niet. Nee, dat mag ook niet. Dan en de KNVB uh, gaat alles bepalen. Ze hebben het laatste woord en uh, er valt niet aan te tonen. Is, uh, uh, nou, nou denk ik ook overigens, want die uh, pijldatum die is al twee keer verschoven. Ja, uh, ja klopt. Omdat, ja. omdat heel veel clubs niet aan die voorwaarden voldoen. Dus ja. die 13 januari, m, nou ja, hoe hard is die, hard. denk ik dan? Nee, die is hard. Nou, die is, uh, die is echt definitief. Ja. Daar wordt echt uh, niet alleen dus naar gekeken. dus is geleefd, gisteren het door is de naar buiten gebracht, ja. dat 13 januari. En als het dan niet klaar is, dan ben je de pineut. Ja, en als je het dan in uh, maart nog niet voor elkaar hebt... dan wordt er nog eens een keer drie punten ja. in, uh, in mindering ja. gebracht. Nou, dat is de eindoefening. Ja dan is er ook je motivatie voor die voetballers weg om, ja, om door te gaan. Dus iedereen, iedereen loopt ergens ja, anders natuurlijk. Ja. Maar goed, er is over vergaderd gisteravond. Dus en hoe hoe, de hoe uh, was de, de stemming, zeg maar? Hoe werd er gereageerd? Uh, nou, over het algemeen uh, vond ik dat er positief werd gereageerd... op de voorstellen die het bestuur heeft uh, gedaan. Gertjan jan heeft het, uh, heel duidelijk uh, naar voren gebracht... wat het bestuur graag zou willen... Ja, er werd vanuit de zaal op diverse wijze op gereageerd. De een vond uh, dat er te weinig aandacht was besteed aan de, aan de kosten- en batenanalyse. Een ander vond dat er in de nieuwe planning geen fatsoenlijke rekening is gehouden... met de risicoanalyse van wat gaat er gebeuren als we het niet halen. Als die drie punten wel in mindering worden gebracht... of niet in, worden, in mindering worden gebracht, wat gaat er gebeuren als je teruggezet wordt... Hoe, wat voor effect heeft dat op de kosten- en batenanalyse. Er werd uitgebreid over gesproken. Gert-Jan zei op een gegeven moment... ja, daar hebben we eigenlijk een beetje te weinig rekening mee gehouden. En toen zei Alex van der Meulen dat hij daar een prima figuur voor had. Die, en die, daar heeft Gert-Jan op gezegd dat hij welkom is... om in de volgende ledenvergadering in maart deel te nemen... om te kijken of we dat op een andere manier in de begroting kunnen verwerken. Hmm. Maar uiteindelijk het kwam... Ik, ik kan er uren over praten, ja. maar dat ben ik allemaal niet van plan... Nee. Het kwam er uiteindelijk op neer dat uh, er moesten gekozen worden voor drie opties binnen. Uh, um, moesten de leden kiezen voor drie opties. Die opties werden in één adem genoemd en niemand wist meer waar ze aan toe waren. Dus uh, Gert-Jan trok ze uit elkaar en die heeft drie verschillende opties uh, genoemd. Die eigenlijk het totale pakket behelzen. En dat was dat er, uh, uh, het bestuur voorstelde om 194.000 uh, uit te trekken voor acht contractspelers. Dus inclusief uh, alle, alle lasten. Om 207.000 uit te trekken voor de jeugdopleiding en 15.000 voor het budget van zaterdag 1. Uh, waarop, op, uh, waarop werd gestemd en Gert-Jan zei duidelijk uh, elke keer van wie is er voor. En het, iedereen was er uiteindelijk voor. Ik geloof dat ik mijn vier tegenstanders heb gezien. Dus de conclusie wat mij betreft is gewoon dat we in dit uh, voetbal blij, blijven doorgaan. En uh, gewoon zien hoe het verder gaat. Ja, dus, hoe die kosten en baten allemaal gaan, dat is heel moeilijk in te schatten. Maar dat betekent en, dus dat we acht contractspelers hebben ja. uh, over de maandje. En dat de maffia, de KNVB, gewint. Ja. Nou, we ja. krijgen in ieder geval drie. We krijgen in ieder geval drie contractspelers. Ja, begin dat dat drie. We beginnen met drie. In, in, in, in maart moet het, maart acht, moet het acht zijn. Acht zijn. Ja. Ja. Ja. Nou, ja. Nou, daar is positief op gereageerd. Wat Gert-Jan wel heeft gezegd dat hij daaraan aan koppelen, is dat hij een uh, maximaal salary cap wil invoeren. En die moet ook per maart uh, gerealiseerd zijn. Hoeveel dat exact gaat worden, daar liet je zich nog niet over uit. Uh, dat wordt In maart wordt dat uh, definitief vastbesteld. Ook met de voorlopige begroting waaraan. En, uh, waarin al dit soort activiteiten extra worden meegenomen. Dat werd ook uitgebreid. Dat vond ik wel leuk. hoor. Want ze waren heel erg open met betrekking tot, uh, tot die kostenbatenanalyse. Wat heeft de bar opgebracht? Nou, wat brengt de bar op zaterdag op? Waarom de is... brengt de bar nu op zaterdag meer op dan werk, op zondag? Het, hoor, wat, dat maar, nou, ja. wat brengt het overigens op? De, de, de nodige tonnen, maar ik heb tonnen. De, ja, Hebben het is, het ook, is he? echt ja. veel. Moet je nagaan. Het, is echt veel. Nou, het ja. voorstel is ook uh, om op zaterdag te gaan voetballen, omdat dan uh, de barinkomsten bar veel hoger zijn. Ja bar inkomsten, als ik het goed heb genoteerd, zijn op het ogenblik rond de 290.000. En de prognose voor volgend jaar is 3,65. 365 ja. En dat komt met name ook vanwege het feit, dat, dat, dat vond ik eigenlijk wel heel grappig om te horen, dat de bar inkomsten op zondag, wanneer het eerste thuis speelt, minder zijn dan wanneer het eerste thuis speelt op zaterdag. Men denkt, schijnbaar toch na de voetbal, of als je om vier uur kunt spelen van kom op, ik ga HFC nog even meenemen. Maar op zondag dan vindt men het toch... Ja, schijnbaar een bepaalde inbreuk in privacy mensen die de hele ja, week dat werken is ook zo? en op zondag gewoon thuis willen zijn ja, en enzovoort. Ja. Ja. Ja. Dus conclusie: we gaan drie contractspelers uh, aannemen en we gaan op zaterdag voetballen. En, en de conclusie is: er is geschiedenis geschreven. want ja. De oudste amateurclub van Nederland is geen amateurclub. Is geen amateurclub. Me. Meer. Nee, nee, in feite niet. Ja, voor de rest werd er natuurlijk uitgebreid uh, gediscussieerd over de extra kosten die, uh, die ah, moeten worden toegerekend aan het clubgebouw. Derde. Van, gaat dat allemaal wel? We krijgen nou deze kosten erbij. Ja, op een gegeven moment moet je ook zeggen: van jongens, laten we nou gewoon doorgaan. Kom op, uh, ja, we kunnen wel alles is de, gaan berekenen. De contributie he? gaat omhoog. Daar, daar, ja, ik dat heb klopt. een bedrag gehoord van... Uh, dat wordt 400 euro per jaar. Ja. Daar zullen ongetwijfeld mensen voor weggaan. Die gaan naar ja. andere clubs. Maar anderen blijven, want het blijft een warm bad. Ja. En er is maar één club en dat werd weer gezongen. Hè? Ja, dat werd weer uitgebreid gezongen. gezongen Oké, okay. uh, we gaan naar de muziek de van, van, van Charles. En dan gaan we praten over de sport in Zandvoort. Nou Henning, we gaan naar de muziek van onze gasten. Want uh, Jaap sprak ik net en hij is gek op muziek... uit de jaren 80. Uh, Joop van Lees, die houdt ook van een Goud van oud. Dus uh, nou, dat past prima, denk ik. Rick Astley... Geweldige muziek, gekozen door de gasten van vandaag, Joop van Nes en Jaap van der Meij. Daarover straks meer. We gaan eerst even naar het bekende gesprek met André Jansen. op de Lange Leegte in Veendam. Ja. Uh, en André Jansen is de man van uh, WAF. En dat is een site op Facebook. met al ja. het wielernieuws in de wereld. en alle beelden van alle wedstrijden die gereden worden. Ook van de zesdaagse bijvoorbeeld in Amsterdam, die net is afgelopen. Geweldige beelden, André. Ja. Ja, leuk hè. Ja. Die leuke mensen die je ontmoet. Ik moet eerst even de groeten doen aan je hond die daar onder je voeten ligt. <lacht> <lacht> <lacht> Hij ligt onder mijn voeten hoor. <lacht> Hij staat als een soort waakhond bij de kerstboom. Oh, bij de kerstboom. Ja. Nou, leuk. Ik, zie, ik hoop op de foto nog een mooi bompje te zien. Ja, maar, ja dat um... bompje ga je zien, want Sharon maakt <lacht> foto's. Hartstikke leuk. Hey, um, nou, de Zesdaagse was natuurlijk fantastisch georganiseerd door de Engelse uh, ja. mensen. Met uh, Simon Keizer die de honneurs waarnam hier als, als chef van de, van de Zesdaagse eigenlijk. Heb ik een uitstekende verstandhouding inmiddels. Ik heb hele... Ik heb fijne mensen kunnen zien en, en, en spreken. En uh, het wielrennen zit in de lift. Er worden overal op de drie overdekte wielen in Nederland, fantastische clinics georganiseerd... ...waar nota bene de toprenners gewoon met hun van 8, 9 en 10 jaar... ...op de baan rijden ja, en ze leuk, tips he? geven. Ja, dat is zoiets prachtigs wat ze daar aan het doen zijn. En steeds meer jongelui trekken naar de baan. Ze kunnen beginnen met een fietsje te huren... En dan kunnen ze het een keer proberen. En dat, uh, dat trekt erg aan. En het is uh, ja, nog maar het begin volgens mij. Want ja. de baansport uh, komt toch terug waar ooit het wielrennen begon. Want de baansport was er eerder dan de wegsport. En we krijgen ook weer een zesdaags in Rotterdam. Ja, natuurlijk. Die uh, begint uh, meteen met het nieuwe jaar. Ja. En het, uh, het mooiste nieuws is dat uh, uh, op 5 januari vindt de introductie van de nieuwe Sunweb-ploeg... Uh, van uh, eigenaar Joost Romein, die uh, al, al jarenlang met Iwan Spekenbrink eigenlijk aan het onderhandelen is. Uh, Joost Romein, de eigenaar van SunDio, het moederbedrijf van Sunweb, uh, die dus online reizen is gaan verkopen uh, sinds het begin van dit uh, millennium. Uh, met een enorm succes, eigenlijk Europa-wide. En de man heeft gekozen om zijn uh, marketing... direct uh, marketing uh, via het wielrennen te doen... en heeft zich notabene teruggetrokken... als hoofdsponsor van de voetbalclub NAC. He, hij heeft gekozen voor het wielrennen... en als je ziet hoe die mensen dat aanpakken... dat is fantastisch en het allermooiste is... dat ik van hun uh, hoofdmarketing vorige week het verzoek heb gekregen... of, ze, of ik het goed vind dat er via WAF... dat de WAFleden gratis, dat er 500 WAFleden zijn uitgenodigd... om gratis bij de introductie... van de nieuwe wielenploeg te zijn... op 5 januari. Weldig. En de details daarvan... die komen nog op WAF te staan. En wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ja, Ze kunnen een mailtje sturen dan... en uh, dan gaat het uh, draaien. En dan zullen we dus met een... Uh, groot WAF-blok... Van start gaan in de Zesdaagse met de nieuwe uh, Sunway Ploeg. En denk erom, die mensen kan het niet zoveel schelen, wat, dat, wat een goede introductie kost. Ja. He, ze denken altijd aan creating memories. Dat is het idee van de vakanties van de toekomst. Creating memories. Ik heb ook en... nog een nieuwtje voor je. Oh, vertel. Op 17 februari moet ik een televisie interview maken met een Amsterdamse meneer. Die gaat proberen voor Groot Amsterdam... een wielerploeg van de grond te trekken. Een nieuwe. Een nieuwe wielenploeg voor Groot Amsterdam. Wat leuk. Leuk, hè? En ik hou jou er natuurlijk van op de hoogte. Ja, hartstikke leuk. Ik gaf ook nog een interview... tijdens de Stasemmer... zijn uitgezonden. Want ze hebben al hun opnames. Ze hadden twaalf camera's. Ik ben in de regieruimtes geweest. Je weet niet wat je ziet. Ja, dat weet ik wel. Ja, jij weet, ja. Nou, maar hoe dat nu gaat, ik ben vroeger ja. wel in een studio geweest, ja. hoe dat nu gaat, dat ja, digitaal direct de wereld ingaat, ja. in allerlei talen, uh, met eigen generatoren nota bene hebben ja. ze die hele zes dagen van stroom voorzien, want die kabeltjes die daar liggen zijn veel te dun voor ja. zoveel licht. Ja. Als je bedenkt wat daar een organisatie achter zit, het is immens. En uh, nou, uh, break even het aantal bezoekers, uh, ze waren twee keer volle bak. En voor de rest uitstekend bezocht. En uh, ja, de, de Zesdaagse van Amsterdam is een blijvertje. Ja. Er wordt gesproken met de gemeente voor uitbreiding van de tribunes. Dank u ja, Ik heb voor jou, he, hoe, hoe sta je tegenover schaatsen? Schaatsen, dat, dat heb ik ooit gedaan. En uh, ik heb sinds Henk van der Grift heb ik geen schaatsen meer gezien. Nee, nee. Dan, als sport. Nou, en, ik zou je, ik je maar voorbereiden. Schrijf een... maar in je agenda. Ja. 20 februari. Ja. Rond 20 februari. Elfstedentocht in Nederland. Oh. En ik kan je ook uitleggen waarom dat is. Ja. De polkappen, die uh, smelt weg. Ja. En daardoor trekt het weer heel andere richtingen op. En daar hebben ze nu in uh, Noord-Amerika en Canada vreselijk veel last van. Daar ja. is een ijsperiode. Is, dat is niet normaal, zo koud als het daar is. En wij krijgen dat vanaf half januari en dat gaat duren tot eind maart. Maar op 20 februari, een heel belangrijke dag, zal de elf Steden tot gehouden worden. Schrijf het nog op. Maar Henny, je moet niet alles geloven wat je op Facebook leest. Ik geloof niet alles wat op... Ik ben een beetje klein, uh, uh, hoe noem je dat, weervoorspeller. Ik heb altijd gelijk. Nee, oké, oké. Okay. Hij staat genoteerd. Hier op een klein geel papiertje. Heel goed. En rechtsboven op mijn computer geplakt. Hou er. Dus uh, je hangt als het, als het niet gaat. Waar aan? Uh... Ja, precies. Wat zetten we erop, uh, Jo? Wat zetten we erop? <laughs> Uh, schaatsen, je weet dat mijn goede vriend, waarvan ik zondag het eerste boek mocht ontvangen, ja, leuk, hè? Ron Kouwenhoven, ja, van uh, beste bouke, ik was daarvoor in Zaandam. Mm -hmm. uh, die schrijft natuurlijk ook over de over het schaatsen erg veel. Maar ik heb met de bekende Sjokje Dijkstra en Joan Haanappel de afspraak, ik hou hun uh, website bij, voor het nieuwe, uh, of tenminste ik adviseer de mensen die dat bijhouden, uh, voor het echte schaatsen weer terug te krijgen. Dus niet rondjes schaatsen tegen een klok, maar kunstschaatsen, dus echt schaatsen. Ja. En dat probeer ik te promoten met alles wat ik heb. Want als je bedenkt dat de, de schaatsbond 90% van hun centjes besteedt aan rondjes schaatsen. Dus in 20 minuten heb je al die rondjes al geschaatsen en dan is het allemaal klaar. Maar kunstschaatsen is dus kunst, acrobatie en uh, hoge topsport... In één uh, verweven. We hebben het met je eens. Ook met Johan trouwens. Mensen presteren, dat is iets ongelooflijks. En mijn oh. pet af. Ik heb regelmatig contact met Johan Aanappel. Wat oh, een lieve uh, hè? Wat een schat. En Sjoukje die reageert ook af en toe. Maar die vindt alles wel goed. Maar dat zijn vrienden van mij ook op Facebook. En we hebben regelmatig contact. En ik zeg ze dan ook wat ze voor dingen aan zouden moeten halen. Nou, en ze hebben dus via hun SKN, Stichting Kunstschaatsen Nederland... zijn ze erin geslaagd om prima trainingskampen voor jonge talenten te maken. En het begint te werken. Ja. En een van de grote talenten daar is Lois Librechts, Het dochtertje... Van uh, Lieske Liebrechts. En die is weer de dochter van onze bekende wielerman Piet Liebrechts. Helaas in de wielerhemel. Maar we ja. hebben regelmatig contact met dat meisje. Dat heeft echt talent. Hartstikke leuk, man. We gaan uh, vandaag ook praten over de sport in Zandvoort. Joop van Ness is hier. En Jaap van der Meij, de basketballer. Ja. En over Zandvoort nog even het volgende. Uh, onze voorzitter, Hans, ja. heeft uh, samen met... Uh, uh, Ronald Duitshoff een gesprek gehad bij de KNWU. Dat was ja. dusdanig positief dat we er toch weer aan gaan trekken aan de wielrenkar voor Zandvoort. Het in Zandvoort, dat is altijd gefietst. Vanaf de dag dat het circuit bestond is daar ook gefietst. Ja. En dat moet, moet terugkomen. Wat een fantastische wedstrijd hebben we daar gezien. Potverdorie. Ik zie nog even Dolman uh, kampioen van Nederland worden. Ik, ik zie Cor Schuring kampioen van Nederland worden. Ik zie het nog voor mijn netvlies. En ik werd uh, geklopt door Henk Popper. Dus ik werd z'n tweede. <tie> uh, uh, uh, uh, uh, over het circuit van Zandvoort. Die momenten vergeet je nooit meer. Nee. Dat, is, dat, dat zijn heroïsche momenten. Nou, als ik tweede was geworden en verloren had van Henk Poppen, dan zou ik het gewoon vergeten. <laughs> nou, dat was geen schande toen hoor. Er stonden 600 mannen. Ja, dat weet ik. Heb je nog een vraag voor uh, Joop van Nes, onze krantenman uit Zandvoort? Uh, ja, is het mooi weer? Of het mooi weer is, Joop. Oh. Redelijk. Beetje heilig. Ja, maar 20 februari is het echt mooi weer hoor. Ja, dan gaan we weer op z'n 30 graden. <laughs> ja. Dag Oké. Okay. Groet aan alle Zandvoorters en tot volgende week. Dag iedereen, volgende week. Dag joh. Dag. Ik kan er wel iets over vertellen, heel kort eventjes. Uh, uh, Jeff Pacaro, dat is de drummer van Toto. Uh, inmiddels vervangen door Simon Phillips. Maar uh, Jeff Pacaro is de uitvinder, uh, een beetje eigenlijk voor drummers bestemd... van een ghost note. En een ghostnootje dat is een heel klein uh, uh, uh, slagje... wat wordt uitgevoerd op je, op je snare trommel... terwijl je op je high head speelt... En uh, ja, dat is door, door duizenden drummers overal op de wereld is dat, uh, uh, overgenomen. Die zijn het gaan instuderen. En het nummer Rosenne, wat we zojuist hoorden, ja, is beroemd om die nootjes. Nou, dat even. ter informatie. Ja. Een andere informatie wil ik ook nog even van je horen. Want gisteravond was jij uh, bijna wereldnieuws. <laughs> Nou, dat valt wel mee hoor. Nee, het was leuk, ik was een, uh, bij, bij, bij Pauw uitgenodigd, bij de lid van Vara, en, en dat impliceert dat, uh, af en toe krijg ik zo'n uh, uitnodiging om uh, te verschijnen in de eruit door. Of, of uh, als gast dan hoor. Uh, of of uh, bij pau. En gisteravond was het leuk, want we zaten uh, achter Charles Groenhuizen. En die draaide zich op een gegeven moment om en begon een gesprek met ons. Tot mijn grote verbazing. Een heel toegankelijke man, een heel aardige man. Uh, en ja, dat, dat ontaarde toen wij uh, pauze hadden uh, tussen twee uh, uit, uh, opnames. Want ik ben bij een. Uh een opname geweest die later wordt uitgezonden op 20 december en later uh, een opname dus, uh, van de live-uitzending van gisteravond En Je daartussen we ik... wel vriendelijke kijken trouwens I is dat zo? kijk ik boos? Oh jee. <laughs> nou ja in ieder geval hij heeft zijn zoon bij zich, die, die studeert in Amerika en Sharon Char moet binnenkort uh, geopereerd worden aan zijn oog want hij heeft een, uh, een gescheurd netvlies oh, wow. en uh, ja, dat is ook wel te zien als hij af en toe op tv is, want uh, zijn ene oog is helemaal uh, rood doorlopen zeg maar Oh, het hoor ik nou allemaal? Ja, ik hoor ook van alles. Ja. Dat is, <laughs> is Henny's uh, <laughs> uh, uh, mobieltje. Gaat, dat okay. is nogal een toestand zo te horen. Hij houdt het niet op. En hij houdt ook niet meer op. En um, Henny weet ook absoluut niet hoe een uh, Ach, mobiele telefoon werkt. Nee. Nee, hij heeft hem. Ja. Goed, um, Charlotte. Nou ja, we hebben de ghostnotjes gehad. We hebben ja. alles gehad nu. <laughs> ja. We gaan, gaan we duur door naar Zandvoort of niet? Ja, want Joop van Ness is hier. Ja. En uh, terecht. Want de Zandvoortse sport, die zit in de lift. Joop. Ja, het ligt eraan welke sport je bedoelt. Nou, je, je, <laughs> hebt, je hebt over heel veel Europese kampioenen geschreven. Ja. Je hebt over een wereldkampioen geschreven. Ja. Je hebt over internationale topprestaties geschreven. Zeker. Vertel maar wat er allemaal aan de hand is, want het gaat goed. Nou ja, het is eigenlijk een voorvoersel uit uh, zeg maar de jaren... 80, 90, toen Zandvoort percentueel gesproken het hoogste aantal sporters had... die één of meerdere sporten beoefenden. En de sport in Zandvoort floreerde toen. Weliswaar niet op een heel hoog niveau, maar uh, daar, dit zijn eigenlijk, denk ik... Uh, de, de revenuen die we ervan plukken. Leuk, hartstikke leuk. Ja, Kun je zeker. een paar voorbeelden noemen? Nou, ja, We hebben het in ieder geval over badminton. Dat sowieso natuurlijk niet een hele grote sport in Nederland... Maar in Zandvoort is er een familie met drie kinderen die op heel hoog niveau spelen. Van der Aar. Van der Aar. De, de oudste dochter Imke, die speelt uh, Eredivisie. En die is op het ogenblik... Uh, nee, nee, ze is uitgeschakeld helaas. In Ierland geweest voor het uh, Ierse Open. Uh, Italiaans Open moet ik zeggen. En uh, daar is ze tot uh, de kwartfinales gekomen. Dat is een behoorlijke prestatie. Dat is een heel groot toernooi in ieder geval. Die twee jongsten, dat is een tweeling... die um, Bregje, dat is het meisje... Dit, uh, is geblesseerd geweest. Behoorlijk geblesseerd geweest. Moest zelfs helemaal stoppen met badminton. Maar uh, door de wilskracht die ze heeft... is ze terug kunnen komen. En heeft het eerste toernooi waar ze speelde... gewoon lekker gewonnen. En de zoon, uh, dat is dan... Uh, Wessel, die uh, presteert uitstekend. Die speelt uh, in principe onder, onder 15. Maar die is afgelopen keer... Bij het NK onder 17, onder andere kampioen geworden, en twee keer onder 15. Behoorlijke prestaties natuurlijk. Dan hebben we karate, dat ook een, in, Nederland, in Zandvoort een behoorlijk grote sport is. En dat is eigenlijk komt er door het enthousiasme van uh, Marcel van Reef van Canamiew. Uh, uh, en die, die, die pikt die talenten eruit en die gaan lekker naar Haarlem toe om bij uh, uh, Haarlem uh, in de topsport te gaan uh, trainen en oefenen. En uh, onder andere Joelle Kome, uh, Ome is daar een. een uh, een voorbeeld van is uh, voor twee weken geleden, drie weken geleden... ...Europese kampioen geworden ja. in haar leeftijdsklasse. En dat was dan in overal. Uh, haar specialiteit is waardoor En dan nou moet je me niet vragen wat het verschil is. Maar die, daar zitten verschillen in. Maar dus. doet hier? <lacht> het kan. <lacht> het komt kan. hard dan. <lacht> ja. <kling> ja, en, ja, en dat, dat gaat gewoon lekker. Heerlijk zijn. Mooi. Nederlands kampioen Judo's hebben we gehad in, in Zandvoort. Een paar keer zelfs. Glenn Koper is, ik meen, vijf keer een Nederlands kampioen geweest. In zijn gewichtsklasse. En die heeft nu een eigen bedrijf. Die is gestopt met topsport. Ook blessuregevoelig eigenlijk gebleken. En dat, dat ging dus helaas niet samen. En nou uh, heb je Jaap van der Meijnhuis te zitten. En dat heeft ook een speciale bedoeling, geloof ik. Ja, Jaap, ik, vind, ja ik heb Jaap al vanaf kleinste vaan gevolgd. Natuurlijk bij de Lions, de basketbalvereniging in Zandvoort. En uh, ja, ik vind het talent. Ik vind het echt een talent. Het is jammer dat Lions niet hoog genoeg speelt. En dat hij er niet aan trekt om verder te gaan. Misschien is dat wel uh, gedwongen, dat weet ik niet. Maar ik denk dat hij veel meer kan. Eén nadeel, hij slinkt er niet mee. Nee, maar één voordeel, hij kan toch scoren. Ja, en hij is vreselijk snel. Dat is ongelooflijk. Maar jij zegt, hij trekt er niet genoeg aan. Wat, wat is er aan de hand dan? Wat is... nou, ja, ja, laat, ja, het, laat het hem zelf het, even ja, vertellen. Hij ja, zit ernaast. Ja, wat is dit? Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ja, de laatste paar jaar is de basketbal een heer en een dame een beetje in elkaar gezakt. Er zijn veel mensen weggegaan. Die waren naar andere clubs, En teams uit elkaar gevallen vanwege ruzie in, de, in het teams. Ruzie op het veld. Ja, dat komt er vanuit dat de teams uit elkaar gaan vallen. Bij dames gebeurt, is ook bij mijn team gebeurd. Van mijn team hadden we 13 man en ik ben als enige overbleven nog. We hebben, kijk iets van, het, bij elkaar tien jaar samengespeeld. Maar ja, uiteindelijk ging dat niet. En, uh, maar nu hebben we ook een heel leuk team. We speelden uh, nu de eerste. Hebben we anderhalf, anderhalf seizoen niet verloren. Tot een maandje geleden hebben we onze eerste wedstrijd weer verloren. Dat nou, de druk eraf. Maar wat belangrijk is, jullie zijn nog kampioenskandidaat. We zijn zeker nog kampioenskandidaat. En morgen is er een heel belangrijke wedstrijd. Klopt. Morgen moeten we tegen Apollo. En ja, Apollo is dat altijd bekend om uh, heel goede spelers. Heel technisch. Het zijn vaak ook uh, jongens die op straat basketballen. Dus ja, die kunnen een aardig balletje gooien. Maar ik wil even wat vragen, want naast je zit iemand die net zegt: van ik vind hem buitengewoon getalenteerd. Uh, en en uh, hij doet er niks mee. Uh, ik, ik krijg het niet eruit waarom je. Vind je dat zelf dan niet? Of heb, vind je het niet de moeite waard? Of wat is er en waarom ga je daar niet achterheen dan, als dat zo is? Nou, ik had vroeger had ik ook al de keuze om uh, op topsport te gaan spelen. Alleen ik heb er toe gekozen om het Siels af te ronden. Ik heb uh, het Siels afge afgemaakt uh, anderhalf jaar geleden. Want het kwam ook daardoor, uh, mijn gezondheid zat uh, in de weg. Ik had aantal gezondheidsproblemen in de jaren daarna. Dus ik kon, mijn toilet kon niet volledig uitgebreid uh, raken. Okay. Toen heb ik ervoor gekozen om mijn studie af te maken in ja. plaats van... Oké, okay. nou helder. Lijkt me. Maar jammer dus. Maar, ja, wel, jammer. maar wel winnen morgen. Nou ja, dat... ja, het tweede probleem, en dat is dan erg jammer... dat is dat zijn lengte niet... Uh, hij is niet al te groot, laten we eerlijk zijn. Nou ja, goed, maar en dat het, bedoelde... Dus, maar heen, het, natuurlijk dat we hebben zijn ook kleinere we, topspelers. Wat dat natuurlijk beteekent. hebben we in het Nederlands team ook kleinere spelers gehad. Ja. Uh, maar hij heeft het helaas door inderdaad, zijn studie en zijn gezondheidsproblemen... niet uh, kunnen volbrengen om nog verder te gaan. Uh, ik denk dat er zeker wel uh, animo's zou zijn geweest. Uh, overigens, dat team wat, waar hij in speelde... dat was een team dat is met vanaf een jaar of acht, negen bij elkaar gebleven. Constant bij elkaar spelen, goede begeleiding, goede trainers gehad. Zaten er zaten zeker talenten bij, maar die zijn nu allemaal uitgezwaaid... naar Akides, uh, B.S. Leiden en dat soort dingen allemaal. Die jongens komen allemaal mm, tegen de top aan in Nederland... in ieder geval op dit moment. Ze zijn nog erg jong, maar uh, dus er zitten er een paar uh, eigenlijk wel op doorbreken. Hm. Haris sideris, daar hebben we het wel eens ja. over gehad, hè? de oude bondscoach... Vroegere bondscoach niet de oude bronscoach. Die uh, had een oplossing voor kleine mannetjes. En vertel. S'avonds voordat ze naar bed gaan... harde schop onder hun billen... zijn ze de, <laughs> de volgende dag vijf centimeter groot. <laughs> Dat gaat toch wel heel erg hard. <laughs> ja, overigens... Over, je hebt het nou over een, een oude bronscoach. Um, morgen is er in, in, in Zandvoort... in de Corvo Sporthal... een wedstrijd tussen uh, oud levies Flamingo's... tegen een oud-Nederlands team. Met onder andere Kees Akenboom... Ron Franken, Kalis erbij. Uh, ontzettend leuk. Begint om 6 uur die wedstrijd. En dat is een voorwedstrijd voor het eerst. Dat speelt om kwart over zeven. En vorige week heb ik het mogen zien. Maar dat was dan een, oud team, een speel van een oud team van, van uh, EBBC. En uh, ontzettend leuk om te zien. Die jongens die kunnen verschrikkelijk basketballen. De tempo is, is er niet meer. Maar ja, je praat over jongens van de 60 tot 70 jaar. Misschien nog wel ouder. Maar toch, eh, 70-61 is toch een behoorlijke score als je niet te veel tempo hebt. Hartstikke, hartstikke leuk evenement. Ja, het is geweldig. Ja. Eh, we zijn er vorig jaar mee begonnen toen Lions 50 jaar bestond. Een van de oudste va basketbalverenigingen van Nederland. En de Bond is erbij geweest en die is dermate in geïnteresseerd. Ze proberen nu een, een landelijke competitie voor senioren op te zetten. Met spelers die inderdaad eh, hoge baaskwal hebben, eredivisie en Nederlands team hebben gehad. En misschien wat zelfs in Amerika hebben gespeeld. Heel leuk initiatief. Een beetje wat is. ze bij HFC op 7 januari doen, zeg maar. De Oud-Internationals. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oude internationals nou, is dit wat nee. makkelijker misschien? Want je hebt voor, voor 7, 8 spelers heb je genoeg voor een team natuurlijk. Ja. En, uh, maar het zou geweldig zijn als daar inderdaad de competitie uit uh, voortvloeit. Dan krijg je op hoog niveau competitiewedstrijden in Zandvoort. Leuk. Dan maar jij zegt 7, 8 spelers is genoeg voor een team. Jullie nou, hadden, nou, de, nou, Afgelopen wedstrijd had je er 5. Ja, nee, zeven. <laughs> ja, nee, maar één stond er buiten met een aanrijding. En, en dat, was in, dat was twee weken geleden alweer. Twee weken geleden. Ja, dat alweer. was in, in Amsterdam, ja. Ja, ja Wiebe had een, een aanrijding gehad vlak voor de deur. En ja, die moest dat afhandelen. Die kon niet naar binnen toe natuurlijk <laughs> om ze te gaan omgekleden en te gaan spelen. Uh, eentje zou wat later komen vanwege zijn werk. Dat was al bekend. De Philip Prins. En, uh, ja, en, en als je dan met vijf woord moet beginnen... en je weet niet of er nog wissels komen... Ja, dan is dat toch, uh, toch niet prettig eigenlijk, hoor. Terwijl die wedstrijd toch gewonnen moest worden. Want Lions moet blijven winnen om die kampioen, kampioenstensies uh, ja. hoog te kunnen houden. En volgend jaar eventueel mogelijk naar die tweede uh, districtsklasse de, de te kunnen dat promoveren. Dat zou leuk zijn, Ja, leuk. Is, is, ik denk dat dit team makkelijk in een rajonklasse kan spelen. Maar ja, er is geen plaats. Dus je moet er door promotie moet je omhoog komen. En dat is erg jammer. Ik wil uh, nog even uh, een andere vraag stellen aan je, Aap. Want die is nu ook gaan voetballen. Ja, ik heb een het talent uh, opgezocht voor mezelf. <laughs> hoe, hoe groot is het gevaar dat uh, de basketballetje gaan verliezen aan de voetbalvereniging? Nou, ik vind het voor wel erg leuk met voetbal. Ik heb een leuk vriendenteam opgezet. en Met allemaal voetballers, non-voetballers. Ja, het is echt heel, heel leuk. Maar ik blijf zeker basketbal. Het is vooral gezellig dus, of niet? Ja, ja, het is, vooral, dat het een het is beetje... vooral het gezellige aspect. Ja. We hebben nog, om eerlijk te zijn, nog geen wedstrijd gewonnen met mm. voetbal. Oh, mooi. Ja, heel goed. Maar hij zelf al drie goals gemaakt, drie is. Dus ja, ik heb toch nog ook een ander sporttalent. Wat is je plek daarin? Ik speel meestal rechtsback en af en toe rechtsbuiten. Oké. Okay. Nou, Joop, wij uh, hebben vorige week die wedstrijd tegen Kavia gezien. Ja. Het kan nog, hè? Ja, uh, de kans is heel klein, maar is nog steeds aanwezig. Je mag geen punt meer laten liggen nu als uh, sv Sanford zijnde... Om de, die, die eis min of meer van het bestuur. Uh, ...kampioen worden, uh, te kunnen invilligen. En uh, Kagia dat heeft uh, nu twee wedstrijden verloren. Zandvoort heeft drie tarief verloren en twee gelijk, naar wij weten. Uh, maar Het gaat tussen uh, Kaagia, VVC, uh, Zandvoort en Muiden. Uh, dat is eigenlijk de top op dit moment van die derde klasse. En dan praten we over de derde klasse. Kom op jongens, Zandvoort moet er toch uit? Laten we nou eerlijk zijn. Helemaal eens. Ja. <laughs> Er staat een geweldige jongen. Hij staat in de spits, maar ik zou hem op het middenveld zetten. Ja, dat functioneert hij ook meestal. Ja, waar ja. hebben we het over? Ik denk dat je het over Koen hebt. Wat is die goed. Ja, ja, ja. Wat een techniek, ja. jongen. Ja. Hij functioneert, vind ik, het beste vlak achter de spits. Dan is hij echt op, op, op zijn plaats daar. Weet je waar hij ook goed functioneert? Zeg het eens. zien zo. <laughs> ja, die jongens staan dus gewoon op vrijdagavond... Ja, te werken ja, ja, ja, tot, tot diep ja, ja, in de nacht ja, ja. en hard te werken. Ja, dat, zijn, dat, is, dat is inherent aan Zandvoort. De horeca is, is eigenlijk de grootste bedrijfstak in, in Zandvoort. En al die jonge knullen die kunnen daar een, een leuk centje verdienen... maar daar moeten ze wel ervoor werken en vaak ook s'avonds inderdaad. Of zomers op het strand en dat is ook keihard werken. Maar wel, wel een leuk centje hoor, want die eigenaresse Robin... een heel jong meisje, die heeft het fantastisch gedaan. Het is nu het beste sushi-restaurant... Van Nederland. Meest betrouwbaar. Ziezo. En dat is belangrijk. Hè? Ja, geweldig. Nou, Henny heeft weer zijn uh, gebruikelijke. Sushi restaurant, restaurant hier in Zandvoort ja. kunnen aanprijzen. Vanavond komt mijn zoon. En weet je waar ik ga eten? Ik weet het wel, ja. We zien. Wil je het nog een keer zeggen? Nee, jij moet het zeggen. <laughs> nee. Ik ken het niet, Henning. Ik ben er nog niet geweest. Dat is jouw fout, hè? Nodig mis uit. Ja. -lounge is overigens, vanavond mee. Cisle Lounge is overigens in het Palace Hotel. En daar ben ik negen jaar chef-kok geweest. Heel lang geleden. Ja, ik, ik ken het waar wel. Hele bekende locatie. Maar goed, een geweldige voetballer is het. Ja, ja, zeker, zeker. Ja, we hebben er nog eentje. Vind ik ook een hele goede voetballer. Uh, Jesse de Haan. Ja. Met zijn verschrikkelijke snelheid. Alleen, hij moet wat ze zijn met het afmaken. Want er je kans op kans. Hij maakte de drie. Hij had al zes kunnen maken. Lopig is hij de enige topscorer in die derde klasse. Hij heeft twaalf doelpunten nu gescoord. En de tweede, dat is de Nigel Berg. Die heeft een negen. En de rest van die hele competitie, allemaal minder gescoord. Ik vind die Nigel ook goed trouwens. Hoor. Jawel, ja, die heeft... Ja, die heeft ook in de belangstelling gestaan van bijvoorbeeld AZ. En, eh. Uh, dat is eigenlijk niet zo goed in zijn uh, vel op dat moment. En dat is helaas niet doorgegaan. Hij moet gewoon snelheidstraining doen. Hij moet op atletiek. Hij, uh, is hij, hij is verschrikkelijk balvast. <coughs> balvast. Dat zie je. Maar inderdaad, hij mist ietsje snelheid. En, uh, maar waar die nu functioneert, is een beetje meer op het middenveld. Ja. Dat is veel beter voor hem ja, dan in dat die is spits. Goed. Ja. ja. Het gaat goed met de sport in Zandvoort. Dat is Goellijk, mijn voorstelling. Ja, en jou ook, hè? Ja, ja, ja. Dat geeft jou weer werk. <laughs> Dankjewel, sporters. Blijf doorgaan. Had jij, <laughs> had jij bij jou een plaat aangevraagd, ja? Hè? Uh, als het maar gauw is. Ja, nou precies. En uh, ja, de sport in Zandvoort wordt altijd in de gaten gehouden door het oog van de tijger. Dat. met Eye of the Tiger en gelet op de tijd. Want we hebben nog maar zo'n tien minuutjes te gaan. We hebben ook een telefoongast. Dus we gaan weer snel naar de uitzending. Wie hebben we, niet? Martijn. Martijn Prinsen ah. van voetbalinhaarlem.nl Morgen een heel groot stuk op Facebook over Gertjan jan Pruin, over de uitzending van ZFM, waar het nieuws gemaakt werd vorige week. Dankjewel. Alsjeblieft. <laughs> Wat een ontwikkeling, hè? Ja, uh, ik moet uh, wel eerlijk opkennen dat ik uh, blij ben dat de HFC gisteren ingestemd heeft. Um, ondanks ja. dat het, uh, dat het uh, um, ja, goed, tegen de statuten uh, ingaat, in uh, ben ik blij als voetballiefhebber dat, uh, dat, uh, uh, dat er een club uh, het initiatief genomen heeft om toch op dit niveau te willen blijven voetballen. Nou, dat verwoord je mooi, hè, Martijn. Want zo is het ook. Ik denk dat, dat de meesten van ons dat wel vinden. Ja, dat ja. denk ik ook, ja. Alleen zijn er een hoop die de 400 euro contributie niet zo leuk vinden. Nee, dat begrijp ik ook, ja. Dat begrijp ik ook. Het moet ergens vandaan komen natuurlijk. Ja, eens, eens. Maar kijk, door deze beslissing is het zelfs mogelijk. Want het is natuurlijk bespottelijk dat een plaats als Haarlem, met heemsteden eromheen en Zandvoort eromheen en noem het maar op, dat daar geen betaald voetbalclub is, hè? Ja, uh, ja, goed, ik uh, kreeg gisteravond ook nog uh, te horen dat uh, de hondelweek uh, uh, niet meer gaat plaatsvinden in Haarlem. Zonde, hè? Ja, Haarlem uh, Sportstad, uh, daar, daar stond al een we twee, maar we mogen nu gewoon uh, helemaal weggummen. Het is echt uh, verschrikkelijk. Ja, maar misschien dat uh, HFC nu in plaats van naar beneden naar boven kan gaan kijken. Je weet maar nooit. Maar, uh, ja, in de toekomst zou dat kunnen. Op dit moment als we naar de ranglijst kijken van de tweede divisie natuurlijk niet. Nee, maar... Maar uh, nou ja, wie weet, wie weet. Ja. Wat heb je verder voor nieuws? Want die Hailamse honkbarbeek, dat uh, doet jou ook pijn, hè? Ja, tuurlijk. Uh, als uh, als uh, uh, uh, ras echt de mug, uh, denk ik uh, dat, uh, dat het, uh, nou ja, met de Daalemse met sport gaat het uh, steeds meer bergopwaarts. Dus ik bedoel, uh, we zijn natuurlijk de, de basketbalweek zijn we kwijt, we zijn de hongerweek kwijt. Ja. En zo zijn er zijn nog een aantal initiatieven die er jaarlijks waren. Ja, Joop van Nes uh, zit helemaal mee te schudden. Joop, ja, gegeven, ik, ja, ik vind het doodzonde dat dat gebeurd is. Ik heb er zo ontzettend leuke tien dagen gehad meestal. Uh, ja, ja. We hebben het zelfs voor CFM we hebben het nog verslagen, live een paar keer. De, als we gescoord werden, kwamen we live in de uitzending. En uh, twee keer in het uur gingen we dan live ook in de uitzending. En uh, ontzettend leuke uh, dingen daar meegemaakt. Ook de Jongens die daar gingen spelen bijvoorbeeld afgelopen uh, week was het uh, Sander uh, Paap... die daar uh, als catcher functioneerde in het Nederlands team. Dat is ook een talentvolle Sanfordse honkballer. En die, uh, ja, die krijgt niet meer die kans om zich te kunnen ontplooien... op een groot internationaal toernooi. Ja, dat is jammer. Maar waar ligt het dan? Is het allemaal geldkwestie? Of, of, uh... Nee, Sorry? Nou, hij vraagt of het een geldkwestie is. Maar is nou, de, de honkbalweek wel. Ja, de honkbalweek. Maar... Ja, dat is ja, een ja. geldkwestie, absoluut. Ja, ja. ja en... Uh, het is, ja, doodzonde. Echt dood en dood en doodzonde. Maar is er vanuit de gemeente nou... Is er zo weinig stimulans dan? Want als, als he, ja, de gemeente. waar je het zo laat weglippen... Volgens mij is de gemeente Haal toch een grote sponsor van dat uh, ja. hele gebeuren. Maar er zijn te weinig andere grote sponsoren om dat te kunnen dragen. Het schijnt nogal uh, veel geld te kosten om te kunnen huisvesten... en, ja, uh, en te laten komen, reiskosten dat soort zaken allemaal. Uh, ja... Echt, ik vind, het, ik vind het verschrikkelijk. Ik wist niet ja. wat ik las vanochtend Echt zonde. Ja. Toch hebben ze een goede wethouder, hoor. wethouder voor sport. In, in ja, uh... ik denk dat hij er ook niks aan kan doen. Die kan er niks aan doen, ja. is, is het dan steeds Barrenhoorn? Nee. Oh, Oké, okay. de ander. Ja. Marijn Snoek. Marijn ja. Snoek. Ja. Oké. Okay. Okay. Nou ja, het is, het is zonde dat er in onze regio, wat dat betreft, dat het zo achteruit holt. Ja. Terwijl uh, ja, honkbal en basketbal is in zijn. deze regio ja. gewoon groot geworden in Nederland. Hè? Laat ja. we eerlijk zijn. Ja. Hier liggen de bakenmatten van, van alle tweede sporten en, in Nederland. En als je goed bent, dan kun je 80 miljoen verdienen per jaar. <laughs> ja, ja, ja, ik heb het ja, ja, ja. ja, Contract voor vijf jaar getekend. Ja, Wie is dat, jongens? Um, uh, het speelt bij de Yankees. Een, een uh, Curaçao-speler. Ik ben even zijn naam kwijt. Ja, top. Ja, Natuurlijk. Geweldig. Ja. Fantastisch. Man in bonus. Het is, is toch een behoorlijke organisatie hoor, die Jankies. Denk erom. Weet je wie ook behoorlijk organiseert? Dat is deze uh, Martijn. Ja, mag... uh, oh, ja, ik kan Martijn helaas niet horen. Ik wil hem wel een paar uh, vragen stellen. Martijn maar... Prins nee, de, gaat... de grote man achter uh, voetbalinhaarlem.nl. Martijn, jullie zijn zeer succesvol hè? Ja, we gaan uh, de 100.000 bezoekers uh, per maand uh, gaan we, uh, aantikken. Ongelooflijk. In, uh, ja, goed, wat, wat deze week ja. wel heel erg speelde was onze eigen 123 cup. Ja. Die, uh, die, uh, die gaat gewoon heel goed. Uh, ja, goed en op dit moment uh, barst eigenlijk uh, de carousel van de trainers uh, die barst los. Ja. Uh, we weten inmiddels dat uh, de trainer van uh, ons gezellig uh, naar dit seizoen mee stoppen. Ja. Uh, we weten dat uh, de trainer van zaterdag Dirk Lasser, tegenstander van Zandvoort. Uh, dat trainer van Udo gaat er, die gaat er uh, mee stoppen. Bij de, uh, ondanks dat, uh, dat het bijna windstop is uh, ja, blijft het druk voor ons en dat is uh, denk ik alleen maar goed Verder nog nieuws? Heb ik uh, verder nog nieuws? Uh, nou goed, ik, nou, nieuws denk ik niet, maar jullie hadden het net over de Zandvoortse uh, sporters, ja. ook in het verleden ja. Jullie weten ook dat uh, een uh, van de uh, werelds beste keepers uh, bij Zandvoort ooit begonnen is hè? Nou, Wel meer Wel meer dan één uh, Oh ja, oh, dat is waar ook, ja, nou goed, ik had het over Stekelenburg hè. Ja ja ja, Stekelenburg is bij Zandvoort begonnen. Maar er zijn er meer. En meer keepers. Over? keepers. Keepers. Ja, nee. ja, ja, ja. ja. Um, Keeper van Twente. Arnold Jongjan. Arnold eh Jong uh, Jong uh, uh, Drommel. Nijkamp. Zommeltje. Nijkamp, van, van, van, van de, inderdaad van Twente. Dus, Hij uh, woont weliswaar niet meer in Zandvoort, maar is wel hier begonnen, inderdaad. Ik Hoor je weet niet het, hem. Ja, en dan hebben we natuurlijk... Uh, het nichtje van Arnold, die speelt nu bij, uh, bij uh, Telstra in de dames, eerste team, eerste elftal. Oh ja, uh, Kelly, uh, Kelly Steen toch? Ja. ja. ja. ja. Oh, ik, uh, ik weet niet of, uh, of Jopen mij, uh, mij kan horen. Nee, maar ik uh, vraag het hem wel. Oh, dat is goed. Denkt uh, Jopen dat, uh, dat uh, uh, Laurens uh, na dit seizoen nog trainer van Zandvoort is? Denk jij dat Laurens nog trainer is van Zandvoort na dit seizoen? Ik denk het niet. Ik vind het eigenlijk al een, een seizoen te lang. Ja. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Hè? Vijf, zes jaar is toch veel te lang. Ja. Uh, hij is nu vier seizoen bezig. Ik vind dat te veel. Ja. Het uh, gaat de kans van Pieter Keur op. En die is gewoon acht keer heeft een contract kunnen tekenen. De achtste contract is niet doorgegaan. Maar daardoor is eigenlijk uh, de ellende begonnen bij Zandvoort. Maar er moet gewoon een opportunist komen. Iemand die aanvallen durft te voetballen. Zeker in de thuiswedstrijden. Ja, zeker. Ja, Dan ja, krijg je ook ja, ja. weer meer publiek. Want ja. nou, het publiek verveelt zich. Ja, dat is... We praten over een derde klasse, Henny. Ja, dat moet heen. ook een tweede klasse zijn. Ja, uh, liever nog eerste. Maar jij als radioverslaggever, trouwens samen met een voortreffelijke Jasper <tie> Rars... Ja, de wielrenner wezen, vanuit Zandvoort. Uh, die, die twee, uh, Martijn, zaten de laatste wedstrijd van Zandvoort tegen Kageria te verslaan. Het leek wel eredivisie. Ja, goed hè. Het ja, dat dat. was heel leuk om te uh, doen ook. Uh, hè? Overigens wel uh, een van de heren gemist daar van, uh, van de website. Nee, ik was er. Ja, maar je bent alleen maar toch een columnist of maak jij overslag? Hallo. <laughs> ja, ik, ik denk dat, uh, dat morgen voor Zandvoort, ook al komt Zandvoort niet meer zelf in actie... dat morgen wel een belangrijk duel is. Ja. Uh, morgen een duel tussen uh, VW en Cagia. Uh, en uh, allebei zijn ze, uh, ook VW, hè, laten we die niet, uh, niet uh, uh, vergeten. Uh, die hebben minder verliespunten dan Zandvoort. Uh, dus morgen is uh, wat dat betreft ook voor Zandvoort een heel belangrijk duel. Wat ga jij doen in die twee weken dat er niks te doen is? Nou, er is misschien op de velder niks te doen, maar wij hebben heel veel te doen. <laughs> we gaan, een, we gaan een, uh, het jaar gaan we samenvatten op een ludieke manier. Ja. Uh, er zijn uh, wintertoernooien die, uh, die gaan plaatsvinden. Daar zijn wij bij bijvoorbeeld bij uh, Olympia Haarlem in, in de zaal. En bij uh, Schoten gaat er een, een toernooi gevoetbald worden. En uh, we gaan ons uh, voorbereiden op, uh, op uh, het uh, voetbalpraatprogramma... wat we met uh, Jos de Jong eerder vandaag in de uitzending uh, gaan, gaan beginnen. Leuk. Absoluut. Hey, even laatste vraag over, over de kunstgrasvelden. Want Amsterdam stopt, hè? Die, ja. uh, die doet het niet meer. Haarlem ook, hè? Het zou nu... Haarlem heeft al beslist? Nee, nou ja, Haarlem uh, uh, uh, stopt, uh, stopt uh, Amsterdam uh, definitief al. Ja. Is dat er in? Ja. Oké, okay, nou goed. Ik weet dat dat, dat, dat, Haarlem, uh, dat er dit zo'n in van meer gaat gebeuren met, uh, met die, uh, die, die vervelende velden. Nee, en het rapport zou nu klaar moeten zijn, hè? Want het is 15 december. Ja. Nada. Nee, ik, uh, dat zei ik vorige keer al tegen je. Ik verwacht dat het, uh, um, uh, dat het of vlak voor de feestdagen gaat, gaat plaatsvinden... en anders is het nieuwjaar. Het, uh, het, uh, het is een feestje en dat houdt niet op. Nee, ook in het met geld te maken. Ja. ja, maar er zijn toch een heleboel clubs die, die ermee kappen. En terecht ook. Terecht. Oké okay, jongen, hey, fijne feestdagen. Uh, uit Gelderland. Ja, man. Ja. Dag, ook wel. Dag, Martijn. Een enorme sfeer in het uitverkochte Feyenoordstadion in Rotterdam. Massaal meegezongen Wilhelmus. En de platen Hollanders deden het ook goed. En er is afgetrapt naar het eerste signaal van de Franse scheidsrechter Votrol. En gelijk gaan de Spanjaarden in het defensief. 26, 26 minuten ja, zijn er gespeeld. Met Ronald Koeman, die een 1-2 probeert met Brukken. Koeman dan richting hetzelfde gebied. Willy van der Kerkhoff, trofee, aan. maar goal! Ja!